Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-top in Brussel is begonnen. De belangrijkste vraag die op tafel ligt is wie krijgen de belangrijkste banen. De regeringsleiders bespreken de kandidaten die daar wel interesse in hebben. Volgens Europa-correspondent Sade zijn dit de kanshebbers. Ursula von der Leyen, de huidige um, Europese commissievoorzitter van de Christen-Democraten, Zij krijgt een tweede termijn. Dan uh, is een uh, flinke kanshebber voor het voorzitterschap van de Europese Raad. Dat is een Portugees, Antonio Costa, een sociaaldemocraat. En dan is de est de Maltese liberaal Kaya Callas, zij wordt waarschijnlijk de hoogste EU-buitenlandgezant. En dan is er nog een Europees parlementvoorzitter. De Maltese christendemocraat Roberta Metzola, zij mag waarschijnlijk ook wel door. Voor demissionair premier Rutte is deze EU-top zijn laatste. Hij geeft volgende week het stokje over aan Dik Schoof. De militaire koepoging in Bolivia is gisteravond met een sisser afgelopen. Een legercommandant riep op tot een nieuw kabinet, maar dat kwam er niet. Hij werd uiteindelijk gearresteerd en de staatsgreep werd afgewend. Correspondent Nina Jurna vertelt hoe Bolivia wakker is geworden. Toch wel met een grote schok van gisteren. Veel Bolivianen die realiseerden ook dat de democratie op het spel stond. En uh, ik heb wat mensen gesproken en die zeggen van ja, dat is wat wij gisteren ook probeerden te verdedigen. En hoe Oranje ook speelt dit EK, één succesje hebben we sowieso te pakken. Mensen kunnen geen genoeg krijgen van de Oranje-fans die van massaal van links naar rechts gaan als het nummer van de Snollebollekes wordt ingestart. Het nummer is nu ook in Duitsland hartstikke populair en dus heeft Snollebollekes nu een Duitse versie gedropt. Naar links! Al zijn deze mensen in Berlijn nog niet helemaal overtuigd. Ik ben een beetje te alt voor, maar het is witzig. Ik ben niet zeker over die muziek. <lacht> ik zeg het onnuttig. Ik word weer verdolst. Ja, ik vind ook dat het een riesige humbug is. Ja, dan nog even het weer. Het is lekker zonnig met af en toe een wolk. Verder is het warm. 23 graden aan zee en 30 in het binnenland. En morgen wordt het een tikkie koeler. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dat gaan we dus even een beetje overnieuw doen. He, dit. Want uh, dat kan natuurlijk niet. Uh, ik zit een beetje gewoon een beetje te hannissen met, uh, met het een en ander. Heeft alles weer te maken dat ik weer een beetje afgeleid ben. En dan krijg je dus dit soort uh, toestanden. Je moet natuurlijk wel even de zooi de openzetten. Blanco. Blanco. Some video games Heal the world Embrace the change Oh als je dan op een gegeven moment een plaats bent die binnenkomt, nog een soundcheck. laten we. was dit met het uh, nummer uh, Love for Life. Om de mensen toch nog een beetje die gelegenheid te geven, gaan we met dit vrolijke werkje verder van Lorina en de Tijd. En het nummer dat heet In Inside. Nummer En hij had er best wel wat moeite mee om dat allemaal een beetje ja, af te kunnen schrijven, uh, dit, dit hele verhaal. Uh, Kortom, het hele verhaal van Roel en de Grind, dat kun je morgen nalezen op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want dan uh, wordt hij ten doop uh, gehouden. Lorina en de tijd en In Inside uh, hoorde je daarvoor uh, overigens over nieuwe singles die morgen uitkomen. Deze kwam echt met rokende gimpen binnenzetten eerlijk gezegd in de mailbox... Dat is de nieuwe Hoor je single van Anabel. Als ik schreeuw in gedachten en vraag om verzachting van mij, drijf weer weg. Als ik de lakken hoog leg, wie ben ik geweest al die tijd? Zoek ik weer naar de zon In de stilte van mijn vragen Vind ik waar ik ooit begon Of ben ik genoeg Als ik durf te geloven Dat ik ook met scherm I'm Deze Pony Machine is bezig met een aantal nummers te releasen. Waaronder deze. Ik zie er ook anders uit. Ik heb een overhemd tegenwoordig aangetrokken. Want ik kreeg al klachten over het feit dat ik steeds hetzelfde aan had. Ja, nou ja, goed. Nu heb ik een overhemd. Maar dat heeft ook weer met het weer te maken. Dus, um, ik zei al, Pony Machine. Daar begon ik het verhaal mee. Want uh, hij is bezig een aantal singles te releasen. En dit was er één van. If only... Daarvoor hoorde je trouwens Annabel met Ben ik genoeg. En inmiddels aangeschoven Lorem Ipsum. In, in, in de 2024 uh, editie. En ik vind het altijd wel mooi, want uh, we hebben tegenwoordig camera's. En uh, dat wordt minutieus vastgelegd over een stoelendans. Want ik zag uh, William en uh, Peter die zaten, ja, uh, uh, Peter keek ook een be beetje beteutend van zit die William nou ineens weer op mijn stoel? Nee, ik <lacht> zag ze uh, nou maar niet op. <lacht> <lacht> <lacht> ik ga zo Pak rustig uh, je microfoon op, Peter, <lacht> want, uh, want anders horen we je niet. Nee? Dus... Uh, ja je dat ook nog? Ja, wat, zijn, wat zeg je nou? Nee, nee, niks. niks. Nee, oké, okay, oké. Okay. <laughs> hoe, hoe is het met jou, ja Ja, nee, ik, ik ben aan het multitasken. Ik zit en te appen met één Niels Buijs, die vorige week hier uh, was. Nee! Oh, ja. hey. oh, Wie is dat? Ja, nou, ik denk dat jij straks uh, nog wel wat apps uh, gaat krijgen, ik ben cowboy, hè, ja. Ja. <laughs> <laughs> Dat is een cowboy, hè? Ja. een cowboy. Nou, zo gedraagt hij zich niet, hoor. Maar goed. Uh, oh. Oh. Ah, oh. Ten opzichte van mij doet hij dat niet. Maar goed, ik uh, kan me vergissen. Jullie kennen hem iets beter dan ik dan in ieder geval. Maar hij was vorige week. Uh, ik had uh, was verzuimd om iets uh, eruit uh, te plukken, maar dat gaan we straks nog even recht trekken aan het einde van het trouwens Wat zeg je? Hij was supergoed. Vond je? Heb je hem uh, vorige week even hey, ja, ja, zitten te kijken? was hij. Aha, ja, nou ja, ja nou. Ik, ik trouw fun, ja. Uh, oh, Oké, okay, ik, <laughs> ik zat er alleen uh, dus, uh, mee, uh, mee te snoepen. Ja, ja. ja um, maar het is natuurlijk ook een bijzondere maand. En dan kijk ik even wie Michel aan, want dat was degene die de, de laatste klap erop moest geven. Want ineens uh, ontvouwde zich dat. En ik zei op een gegeven moment: Nou, als jullie dan het hele andere geluid van vallen dan in de maand juni willen vormgeven, dan is alleen nog die 27e juni. En zo mm. geschiedde dus. Ja, Ja. Inderdaad. Ja. Um, even over uh, jullie, want dan kijk ik ook jou aan, uh, Michel. Uh, want de popronde werpt zijn schaduw al vooruit. Heb ik het idee? Ja. Ja. Zijn jullie daar al nu al een beetje mee bezig, of? Uh... Zeker. Ja. ja, we zijn echt al uh, aan het repeteren. Setlist aan het uh, bouwen, om het zo even te noemen, want. Ja. Ja, voordat je het weet. Twee keer met je ogen knippen is september. Ja. En je hebt nu de zomervakantie. En uh, als we weer allemaal uh, back to business zijn... Dan begint meteen de popronde. Mm. Dus, uh, ja, dat waar, he. <laughs> het komt allemaal voorbij. Het komt allemaal voorbij. Lekker, Dat windje is lekker. Ja. Nou ja, goed. Dat, dat, dat, dat, misschien dat we dat zo direct met een klapperend... Uh, hoe noem je dat? Een luxe flex. Die, die, oh, die gaat niet oh. op. Dus, ambiance noemen ze. Spooky effect. Ja, ja. effect, ja. We zijn naast ja, okay. hè. Soms zei Jaap. ja. <laughs> ja. <laughs> Soms zei dat eruit geruit. Ik wil fixen in post. Het is er niet te geloven. Ze neemt het hele programma meteen over. Ze <laughs> heeft, heeft, Jan, heeft Jan de Witte daar nou nooit last van als ze, bij jullie in de studio uh, bezig zijn nee nee, nee, nee, uh, nee, nee, Daar, nee, daar, nee, daar nee, heb nee. je hem voor. Hè? Wij hebben het van Wit. <laughs> <Ja>. Jullie <laughs> ja. hebben het van hem. Uh, hij is onze vader. <laughs> Goed. Darth Vader. Uh, Darth <laughs> Vader. Laat het hem maar niet horen. Zit hij, nee. Of zit hij stiekem mee te luisteren? Dat oh, weet ik niet. Doet hij, doet hij wel eens. Toch? Nee, dat is, is Jan al alweer van een terug. Tutel heb <laughs> ik uh, geen uh, um, Even over jullie ter zake weer. Voordat het in meligheid gaat uh, uh, <laughs> ontaarden. Maar uh, ik had te begrepen dat jullie ook nog ergens een optreden nog hebben gedaan in deze maand. Samen met de heer Blanco. Klopt dat? Uh, ja, ik heb. Uh, uh, jij? Voor, ja, ik heb. Dus nu ben ik. Niet nee. bent. Sorry, nee. ik moest even denken, inderdaad. Nee. Maar. Uh, Vorige week uh, mocht ik mee naar Radio 2. Aha. Dus dat was wel uh, heel bijzonder. Want ik was er al een keer geweest met hem. Ja. En uh, dit keer uh, mocht je? ik gewoon gezellig weer mee. Dus, ja, Kennen uh. ze je nog? Ja. Ja? Ja, hè? <laughs> ja, zulke leuke mensen die daar ook werken. Dus ja. het uh, was echt leuk. Ja. Um, hij zei op een gegeven moment ook... Uh, daar was je zelf bij. En toen, toen wij voor het eerst dit, uh, dit hele zootje hebben uitgerold... Uh, en uh, stonden te experimenteren met, uh, met camera's... Want Blanco was een beetje ook het uh, proefkanijn en jij eigenlijk ook. Uh, zei die van, ja, uh, jij doet mee, maar die stem van jou, die, haalt die, die pik je er zo uit. Dat zei hij ja. ook toen nog in de uitzending. Hoe ja, is dat bij Radio 2 hetzelfde verhaal eigenlijk weer? Ja, ja. <laughs> ja ik, ik weet niet. Ik kan, ik kan daar weinig aan doen. Ja, ja. Als ik uh, eenmaal hard moet zingen vanuit mijn zeg maar dan klinkt dat ook heel erg hard. Ja. Ik weet niet. Ja. Uh, mm. Nou ja, we, we hebben het al even over die popronde gehad. Maar mm. wat, wat, uh, wat verwachten jullie eigenlijk van, uh, van die popronde? Ja, dat wordt geweldig. Ja. Heel, veel spelen, Gewoon, heel, heel veel spelen heel veel rijden. Ja. En, heel veel plezier. Ja, we hebben een bandbus tegenwoordig. Dus, ja, ik heb het gezien. Uh, we gaan ja. een nieuwe 2001 Peugeot expert met 400.000 kilometer. <laughs> ja. je? Uh, wie mag er sturen? Uh, dat ben jij toch? Wil je ik, uh, ik stuur meestal. one and only. Bessie, nee. hij heet Bessie. Ze heet Bessie ze heet Bessie. Bessie, Bessie, Bessie heet je. de bus heeft ook een naam. Uh. Ja, zeker. ja, Ze, ze, <laughs> ze. Ze heeft champagne tegen stukken stuk gegooid. <laughs> ook nog. Ik denk niet dat volgens, die dat zou overleven, hoor. Die volgens, <laughs> een gebruik, volgens een gebruik eigenlijk ook uh, wat, uh, wat jullie dus misschien wel doen met boten die. Exact. Uh, ja. Met deze stoelboot. Ja, ja, met ja. deze Hij rijdt als ook een dan. boot. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, maar uh, dat ding, dat wordt dan best nog wel belangrijk, uh, denk ik, ja, in het Ja, absoluut, absoluut. Dat wordt ons leven. Ja. En dan komen we helemaal nergens. Nee. We pleuren er gewoon een matras in en we gaan er in slaap. Ja. <laughs> Neem maar ja of mee. Ja. Nee, maar Jaap mee. Ja, wil je rijden? Blijk zat achterin. Ja, wil je rijden? Dan kan William drinken. Uh, ik, ik kan het wel, maar ik uh, moet wel even weer uh, batterijlessen nemen dan. Dus dan uh, word ik een soort min van rody. Maar het, het kan wel, want ik heb dat in het verleden wel gedaan voor iemand. Dus, uh, dus ik uh, bedoel, uh, het, uh, het, uh, het zou zo allemaal kunnen. Daarom doen we het de rody, toch? Omdat je on the road bent. Ja, maar dan ben, ik, uh, dan ben ik ook half partijdig. Ik moet ook nog opletten op het, uh, hetgeen wat ik, uh, wat ik doe. Ja, dat vinden wij vind niet erg, hoor. nee. Nee, nee, nee, dat dacht ik al. Dus, maar um, ja, wat, wat gaan jullie doen vanavond? Want, dat is ook, uh, want het is natuurlijk niet in de volle bezetting. Het is een beetje een huiskamersfeer. Uh, mm -hmm. Ja, we gaan uh, in ieder geval uh, wat nummers van ons album spelen. Debuutalbum. Zeker, nou, mm. voornamelijk eigenlijk. Ja. Ja. Ja. We gaan het zo doen. We doen het, uh, we doen het in, uh, dus ook in de gebruikelijke blokjes van twee. Alleen we doen nu één blokje in dit uur en twee in het volgende uur. Okay. Dus dat zijn dan vier nummers in het uh, tweede uur. Of in het laatste uur, derde uur dus. En in dit tweede uur doen we twee nummers. Ja, dat doen we. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is een beetje het spoorboekje. Ja, want, ja. Ja. Uh, de Betsy, die, uh, die wilde wel. Maar, uh, <laughs> maar jullie wilden niet, uh, had ik een beetje het idee. Goed, <laughs> wij gaan uh, gewoon even <gat> verder met uh, Camilla Blue. Want was dat was is made ook made iemand die iets uitgebracht heeft. Remember to think twice to save you. I was never made.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 was never made just for you The two of us I truly made to ignore I saw you, I saw you I saw you, I saw you Holding your crown I saw you, I saw you. er weer een beetje het doorheen te tetteren door een intro, maar ja, dat is ook iets wat ik een beetje weer tot mij moet nemen. Plata een beetje van tevoren af luisteren. Camille Bloom met Holding Your Crown, dat was een single die ze volgens mij aan het eind van de maand mei heeft uitgebracht. Maar ja, goed. Toen hadden we nog de vloedgolf van mei daarvoor nog zitten met Harm Lake en die zaten op de bank. Maar voor Lorem Ipsum geldt dat zeer zeker niet. Want die, die, die zitten niet op de bank. Ze zitten een beetje verspreid. staat er ergens een links. Staat er een, zit er een rechts op een kruk. En, en dan eentje op een kargon En Michel helemaal als vooruitgeschoven spits. Als het een kopsterke spits is... dan kan Ronald Koeman er meteen een beroep op doen. Maar of dat gaat gebeuren, dat is vers 2. We gaan het eerste blokje doen. En het eerste blokje bestaat uit twee nummers vanavond. En dat is No Good. Daar beginnen we nu mee. het blokje van twee en straks in de tweede uur volgt er nog een blokje van nog eens twee en nog eens twee dus we hebben dan een, uh, ja, twee blokken van twee kan het ook niet mooier maken dan het is. Uh, het tweede nummer is Just The Way I Like It en die komt natuurlijk ook van het uh, hele mooie album wat ze in mei al hebben uitgebracht Flat caps and Rainmax mensen. Dankjewel. Foggy window Covered empty like my hollow Living room Space enough to Fill with gloom And thoughts of fear hide Exactly where you like me Wrapped up, tangled up in you Reminiscing, faded into sky so pretty, watch the sun burn Blisters on my skin is on my brain, can I make you go insane, just the way I like it, just the way I like it, just the way you liked me. was hem. Uh, het eerste blokje van twee hebben we inmiddels achter de rug straks. Na het uh, nieuws van negen uur hebben we nog een uh, blokje van twee. Maar eerst de Imposter Song van Luce Fabienne of Lucy Fabienne. Dat is het echte woord. Look, play a guitar, But so does everyone. And I got into music college, but I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 We'll tear your place to the ground stopping cause we're going down Talk about me like I'm not around Cause she does. Whispers in my head. Whatever I do, it's always dead. As a voice that whispers in my head. Got a Was dit. En het uh, nummer dat heet. Diean. Juist. Um, inmiddels uh, zijn ze weer aangeschoven. Uh, het eerste blokje van twee hebben we gehad. Maar ja, ze moesten ook even afkoelen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Um, even over het album, wat uh, begin mei is uitgebracht. Want hoe is dat proces verlopen? Uh... Wie mag ik daar het woord over geven? <laughs> Peter wil dat wel zeggen. Ja, Peter. Peter, het nou, Peter is een vraag van Peter. Oké. Okay. Uh, nou ja, het zijn, uh, er staan ook een paar oude nummers op. Zeg maar. Uh -huh. uh, maar het zijn eigenlijk gewoon nummers die we gewoon in... Net na onze tweede EP, nadat we die hebben uitgegeven, begonnen we gewoon weer met schrijven met nummers. Ja. En ja, we hadden gewoon veel nummers geschreven. en we wilden gewoon openmaken. Dat zijn eigenlijk gewoon de nummers die uitgekomen zijn. Ja. Uh, maar ik vind er wel een mooie soort zelfde sound in zitten, zeg maar. Het was niet eens bewust zo gekozen, denk ik. Maar er zit wel gewoon... Ja, het zit een mooie, als je het zegt, zeg maar van, van 0 tot 10 luistert... Hmm. Dan denk je wel van, ja, het zit wel een soort flow in of zo, weet je? nou dat, kl ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Dat, uh, ik, ik heb er ook wel inderdaad uh, wel iets... Het, is, het zit ook hoort, wel een beetje nog je op, hoort, op je, hoort, je, hoort, je hoort dat loremsausje, weet je? Ja, dat, uh, ja, ja. <laughs> hoort ook iets anders nu, een beetje wind... Uh, wat, uh, wat binnenkomt uh, via, via, de, uh, via het raam, maar goed. Maar uh, dat zit er inderdaad in. I ja. Is dat ook een beetje de hand van grote vriend Blanco, in dat opzicht? Nou, ja, nou ja. ja Blanco heeft ons weet, al ja. gewoon enorm geholpen mm. en natuurlijk geproduceerd. En gewoon, ja. weet je, wij zijn natuurlijk al zo lang met die nummers bezig, dus dan hoor je dat alleen voor jezelf. Dat is ja. dan iemand met, met verse oren zeg maar naar luistert en die al gewoon, ja, twintig jaar aan vak zit. Mm. Weet je, die, die kan dan precies zeggen, nou, ik zou dat net even anders doen, weet je. Dus we proberen gewoon alles uit en niet alles uh, zijn we mee eens, mm. uh, maar sommige dingen dan zeggen we, ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel cool. Weet je, nou, dat we, moet je dan ook tijdens het? Uh, het moment dat je bezig bent die nummers aan het opnemen. En Blanco zegt bijvoorbeeld ja. Dat je dan uh, ja. weer op een gegeven moment je helene, uh, dat je dat nummer weer helemaal moet gaan verbouwen. Of, ja, of onderde... wij hebben dat gedaan met, met ja, maar, uh, Flatcast dat en remix, Ja, ja. ja dat, is, dat is helemaal niet erg. Want het nummer wordt pas afgemaakt. Is pas af als hij op de plaats staat. Ja. Ja. Hey, dus de, om hem nog om te bouwen op het la, wat het laatste moment lijkt is eigenlijk helemaal nergens. Nee, oké. Okay, maar het, je, je hebt dan een oorspronkelijk idee. Ja, mm -hmm. klopt. Maar dat komt dan nooit uh, echt uh, op, het, uh, op het moment dat het eruit moet komen. Dan klinkt het toch weer iets anders. Ja, nou ja, ja was ik, ik, was, ik was ook eigenlijk best wel blij dat uh, die verandering toen is gekomen. Maar ja. op het moment zelf dacht ik: van nee, nee, nee, nee, nee. We ja. hebben echt een idee in ons hoofd. Nee, dit gaan we niet aanpassen. Ja. En toen, uh, toen zei Jan: uh, van, ja, maar neem het dan nou gewoon op en kijk dan gewoon hoe het klinkt. De ja. hoeveelheid uren dat ik Michelle moest overtuigen ja. om dat te zingen. <laughs> maar uiteindelijk was het gewoon. Perfect, en was het meteen ons lievelingsnummer? Gewoon ja, ja. zitten er, zit er ook uh, wat, wat karakters dan op dat moment uh, die naar boven komen? Ben jij nou echt zo iemand die niet van veranderingen houdt? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar ja. dat is ook wel omdat ja, ik weet niet, ik kan ook wel erg perfectionistisch zijn of zo qua muziek maken dan. En als ik dan als wij gewoon al een idee in set in stone hebben, zeg maar, mm. en dan opeens komt er een verandering. Dan, ben van de dan, moet ik daar, dan kan ik niet meteen instemmen. Ik moet daar altijd heel erg dan aan wennen of zo. En dan, ja. dan pas kan ik uh, zeggen van... Ja, nou, oké. Okay. Okay. Dit is het wel of dit is het niet. <laughs> ja, dat is uh, heel soms. Maar is, is, is het dan ook zo dat het wel eens een beetje... dat, dat, is een beetje dat uh, blokkeert of tegenhoudt of wat dan ook... Dat, uh, dat die drie uh, heren uh, juist zegt. Ja, kom op, we moeten verder. En dat jij dan. Uh, ja, mag... maar ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Ja. Want ja. ja, we zijn nu ook bezig met nieuwe nummers schrijven. En dan is er ook soms wel eens één iemand. Peter. Uh, die, die zegt van ah ja, ik voel het niet. Nee? En dan zitten wij ja. met z'n drie van. Maar dit is juist mega cool. What the fuck En dan. Maar meestal is het een paar keer door, dan groeit het wel, dan groeit ja, het Of het je, zelf verand, wel, je verandert ja. een paar kleine dingetjes. Je ja. kijkt hoe dat dan bevalt. Of je uh, er gewoon in. Ja. <laughs> of je geeft gewoon Of jij haast gewoon een uh, Het is gewoon... Uh, nog iets. Uh, en dan ga ik weer even een andere kant op. Want uh, ja, het is de maand dat we dus hier het andere geluid van Vallendam. Maar er schijnt ook een expositie in het Valendoms museum... waarin Klopt. het andere geluid van Vallendam ook nadrukkelijk ja. wordt uh, getoond. Uh -huh. In dat opzicht. Ja. Ja. Staan jullie er ook uh, tussen of niet? Ja, ja, ja Die, die uh, uh, opening was, denk ik denk, alweer twee maanden geleden of zo. Ja. En uh, daar zijn we toen uh, heen geweest. En het was heel leuk met live muziek en uh, drankie en happy. Uh, <laughs> maar je hebt dus de, de, de main tentoonstelling, zeg maar. Met gewoon echt die oude rotten in het vak. Weet je wel, de cats, hmm. beestes en 3A's, dat soort. En dan heb je, zeg maar, een soort extra kamer met het andere geluid. Dus dan, heb, dan zie je echt... Uh, Rode met Ons, Alaska... Hmm. Uh, ja, gewoon... de andere artiesten. Yeah. Dus ik vind het echt superleuk. Uh, ook die vraag... Uh, ik heb ze al gesteld uh, aan de andere... Uh, gasten uh, <laughs> van... Lucie Fabienne, Fast Countenance en natuurlijk grote vriend van jullie... Niels Buis. Hmm. Uh, maar... Je kan wel stellen dat er wel een behoorlijke uh, stroming aan de gang is met uh, ja. het idee. Ja, dus ja klopt. De, ja. de laatste jaren ook wel iets meer, denk ik. Ja, de ja. is weer gaan leven. Ja, dus ja. dat is hartstikke leuk. Ja. Hoe belangrijk is dat voor het dorp? Heel belangrijk. Ja? Ja. ja. Ah, Trek was, ik iets de microfoon een beetje neer toe, want dan horen we je. Ja? Het was jarenlang, nee. <lacht> <lacht> <lacht> nee zeg maar, Toen wij begonnen, was er echt bijna geen beentjes zeg maar, op... Uh, wel even zo. Ja. Uh, bijna geen beentjes meer. Weet je, waren wel een paar kofferbands, ja. maar echt bijna geen bands die echt eigen muziek maakten. En nu zijn we een paar jaar later nu hebben we echt gewoon, zelfs, nou ja, ik denk tien jaar jonger dan ons, zeg maar zijn echt weer een compleet nieuwe generatie. Ook met allemaal beentjes, met, weet je, meiden en jongens van, van 15, 16, weet je, mm. die weer in een beentje gaan. Weet je, dat ja. is echt zo leuk om te zien. Mm. Dat is echt, uh, ja, dat is echt fantastisch. Uh, en in dat opzicht uh, is, is alles uh, aanwezig, denk ik ook. in van ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja de hippot niet, maar dat... Uh, nee, oké. Fikkelt het toch, ja. Ja. Uh, We gaan uh, op naar het uh, nieuws van uh, 9 uur. Dus, uh, dus ja, we gaan straks natuurlijk nog twee blokken van twee horen. Dus, uh, dat, dat sowieso. Uh, de voorgangers van, uh, van Lorem Ipsum een maand eerder waren de, de mensen van Harlem Lek. En die waren ook niet volledig. Die waren met... Drie van de vijf personen. En een van de nummers die ze hebben, volgens mij hebben gespeeld... was ook dit hele fijne nummer. Maar dan in een akoestisch archief. Voelt again. MUZIEK Wanneer Happy